Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de kandidatencommissie van GroenLinks hadden zich naast Jolande Sap en Tovik Dibi... nog twee mensen gemeld voor het lijsttrekkerschap. Die twee zijn afgevallen bij de briefselectie en niet uitgenodigd voor een gesprek. Dat staat op de website van GroenLinks. Wie de twee afvallers zijn, meldt de kandidatencommissie niet. De commissie schrijft dat Dibi een fris, leuk en aansprekend persoon is... maar dat hij het strategisch inzicht ontbeert dat nodig is voor het politiek leiderschap... Mede onder druk van veel partijleden bepaalt het partijbestuur dat er toch een referendum wordt gehouden waarin de leden van GroenLinks mogen kiezen tussen Dibi en Sap. In Servië heeft de nationalist Nikolic zich uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. In de beslissende tweede stemronde heeft hij na telling van 70% van de stemmen een voorsprong van 2% punten op de zittende president Tadic, die intussen zijn nederlaag heeft toegegeven. De pro-westerse Tadic zocht vandaag een derde termijn als president. Hij wil dat Servië lid wordt van de Europese Unie. Nikolic was een bondgenoot van oud-president Milošević... en wil juist de band met Rusland versterken. Delen van Noord-Brabant en Gelderland kampen met overlast door het slechte weer. Onder meer in Den Bosch en Rosmalen waren er problemen. Volgens Omroep Brabant stonden in Rosmalen verschillende straten onder water. Het water stond volgens ooggetuigen 30 centimeter hoog. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden geen Intercities door blikseminslag... Knamie waarschuwt dat er de rest van de avond nog flinke regen- en onweersbuien kunnen vallen. Wielrenner Robert Geesink heeft de ronde van Californië gewonnen. Gisteren had de rabo de leiderstrui overgenomen van David Sabrisky. En zijn koppositie kwam in de laatste etappe rondom Los Angeles niet meer in gevaar. De 21-jarige Wilco Kelderman, ook van de Rabo-ploeg, eindigde als zevende en won daarmee het jongerenklassement in Californië.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 Langs de lijn met Jeroen Stonhorst. Goedenavond dames en heren, welkom bij Langs de lijn. Een uur lang de belangrijkste sport van deze zondag, de 20e mei. Het Nederlands voetbalseizoen is vandaag echt afgesloten.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 BNM 2 dus weer terug. VVV Venlo mag blijven en Vitesse plaatst zich voor Europees voetbal. Zo meteen praten we uitgebreid over die laatste beslissingen met Ronald van der Geer. En in Lausanne werd door de spelers van het Nederlands Elftal vooral nagepraat over de Champions League finale. En meegeleefd natuurlijk met collega Arjen Robben. De gemiste penalty liet ook de bondscoach niet onberoerd. Natuurlijk is dat altijd vervelend. Je hoopt het, zeker als hij hem neemt, dat hij hem ook maakt. Ik heb vandaag nog de telefoon gehad. Dus... Dat hij er doorheen zit, dat, dat begrijp ik heel goed. Tegenover het verdriet van Rob stond het grote feest van Chelsea. In Londen werd de winnaar van de Champions League gehuldigd... En dat was voor veel supporters een goede reden om er eens eentje extra te drinken. We were on the piss all night, giving it large. Like everyone else has here. Absolutely fantastic. Do you want be Yes. <laughs> Verder besteden we aandacht aan motorsport en schaken. En we hopen Robert Gees in kan de lijn te krijgen vanuit Los Angeles, waar hij de Ronde van Californië op zijn naam schreef. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Er moesten nog drie beslissingen vallen in de Eredivisie. Welke twee clubs spelen volgend jaar op het hoogste niveau... en wie pakt het laatste ticket voor de voorronde van de Europa League? Het antwoord op die vragen werd vanmiddag gegeven. VVV blijft in de divisie. Willem II promoveert... en Vitesse gaat Europa in. Zometeen neem ik met Ronald van der Geer de promotie wedstrijden door. Eerst even Vitesse. Negen jaar geleden speelde die ploeg voor het laatste Europees voetbal. Vanmiddag werd RKC Waalwijk met 2-1 verslagen... En donderdag had de Vitesse al gewonnen met 3-1. En dat was volgens Nick Hofs het maximaal haalbare dit seizoen. Toch? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk als je de top 6 hebt gezien die drie weken voor het einde voor het kampioenschap hebben gespeeld, en wij wij heel lang op de zevende plek hebben gestaan, ja, dan is het fantastisch. Kunnen jullie beter volgend jaar? Ja, we, we moeten afwachten. We moeten aankopen, heb je sowieso nodig om natuurlijk met Europa. We hebben gewoon een goed zoen gedraaid en uh, ja, dat is op dit moment belangrijkste. Want... voor Vooraf sprak ik de trainer, die zegt niet letterlijk, ik blijf. Jij namens de spelersgroep, hebben jullie daar contact over met de trainer? Ja, uh, wij als spelersgroep willen maar één ding en dat is de trainer blij, want uh, ja, we hebben fantastisch naar zin. Hebben jullie hem daar al over gesproken? Uh, dat weet hij zelf wel. Want jij zegt uh, ja, dat het toch heel vervelend zou zijn als Van der Brom weggaat? Ja, zeker weten. Ik denk uh... Je zou zeggen wie had het voor het seizoen gedacht? Eigenlijk? En, uh, ja, we hebben Europees voetbal. En, uh, ja, dat is een uh, qua team. Maar uh, ik denk dat de trainer daar een hele grote rol, rol heeft in heeft gespeeld. En, uh, dat is genoeg. Dus uh, Nicky Hofs over John van der Brom komen we zo meteen nog te spreken. Eerst maar eens de prestatie van Vitesse dit seizoen. Ronald van der Geer, goedenavond. Hey, Jeroen, goedenavond. Ja. <laughs> uh, heeft Vitesse uh, jou verbaasd eigenlijk, dit seizoen? Nou ja, Jij zegt we komen over Van der Brom zo te spreken, maar dit hangt wel heel erg aan John van der Brom natuurlijk. Dit, okay. uh, dit succes van dit seizoen. Ja? ja, nou ja, kijk, weet je, vorig jaar konden de spelers natuurlijk geen wijze uit. Die ideeën van, van Albert Ferrer, de trainer van toen. Maar dat was wel het andere kant van het spectrum. Ja, ja, dat wel. Maar goed, er, er kwam in ook van een trainer die duidelijk is. Die een bepaalde visie heeft. Die een speelwijze voor, uh, voor ogen heeft. Nou ja, en daar is uit, uiteindelijk een team uitgekomen. Dat het beste kon beantwoorden aan zijn verwachtingen. Ja, en dat is op een gegeven moment gaan draaien. Natuurlijk zijn er tal van, uh, van, van andere invloeden. Hè? Er is geld. Er konden wat spelers gehaald worden. Maar uiteindelijk gaat het om de duidelijkheid die Van der Brom heeft geschapen daar ja. in, uh, in Arnhem. En ja, kijk, Nicky Hofs is, is niet van Ik geloof het over zijn trainer, uh, Van de Brom. ...om heeft hem toen hij meetrainde gezegd... ...nou ja, die moeten we maar zijn een contract geven. En, en, en daar heeft hij dus heel veel aan te danken. Maar ja, het elftal heeft mij in zoverre verbaasd... ...dat je vorig jaar echt dacht van... ...ja, weten ze zelf al wat, wat ze willen en waar ze heen willen. Maar er is toch uh, ja, uiteindelijk een team ontstaan... ...dat voldoende kwaliteit heeft... ...om in elk geval daar te staan waar het stond. En, en, en Nicky Hos begreep de vraag niet helemaal van Joep... Van, ...was dit het maximaal haalbare, oftewel hè, zevende woorden... ...en uiteindelijk via deze uh, prachtige competitie. Dan Europees voetbal halen, ja, en dan, dat is het. Meer zat er ook niet in. Nee, uh, maar stabieler geworden, zeg je. Heeft dat ook te maken met meer Nederlanders in de ploeg? Ja, meer duidelijkheid. Dit is, kijk, vorig jaar was er geen team um, toen, ja, daar liepen jongens in die hebben, die niets met Vitesse hadden, die op verkeerde plekken liepen. Uh, vervolgens was er ook dus nog een trainer die elke week uh, iets anders wilde. En de spelers, ik heb wel eens trainingen staan kijken dat die spelers echt dachten: wat bedoelt hij nou toch? En ja, dat is weg. Er is gewoon, hè, er, er, is een, er is een speelwijze. En, en, en ja, je ziet mensen groeien. Een mooi voorbeeld vind ik die aanvoerder, die Cassia. Die vorig jaar respect speelde. Heel af en toe centraal. Totaal geen vertrouwen uitstraalde. Ik dacht echt van ja, zo'n jongen kun je ook gewoon... Uh, uit de topklasse opvissen. Maar dit jaar een persoonlijkheid. Belangrijk geworden. Nou ja, en de juiste mensen. Via de connecties binnengehaald. Kalas. Goede centrale verdediger. Eindelijk is een plekje gevonden. Waar Butner op, uh, op zijn plek is. Van de struik. Die al jaren in die selectie loopt. Nou ja, ook enige duidelijkheid gegeven. Van Ginkel vertrouwen gegeven. En laten staan. Ja, en dan, dan heb je natuurlijk ook nog eens een keertje. Positieve dingen. Als Wilfried Boni. Die, die, uh, uh, uh, ja, dat is een fenomeen. Daar heeft is natuurlijk dit jaar ook heel veel aan gehad. Maar de speelwijze werd wel op, op hem afgestemd. Er zijn natuurlijk nog wel, wel, wel momenten geweest dat ik dacht, waar gaat dit heen? Want uiteindelijk zegt Van der Brom, uh, we gaan met twee spitsen spelen na de winterstop. Keert weer terug naar drie spitsen. Ja, dat zijn allemaal machtsstrijdjes intern geweest. Maar uiteindelijk uh, uh, pasten het allemaal bij elkaar en heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Um, hoe zit het met Mirap Jordania, die eigenaar die Vitesse kampioen wil maken? We hebben hem minder gezien dit seizoen. Is dat eigenlijk ook een goed teken? Ja, dat is een goed teken. Je, de, dit soort mensen hoor je op de tribune te zien zitten en zo heel af en toe eens uh, klappen. Maar voor de rest niet, uh, niet heel nadrukkelijk uh, in de spotlights. Kijk, vorig jaar was er natuurlijk heel veel te vragen. En merkte je gewoon dat de nieuwe invloeden leiden tot, on uh, leiden tot onduidelijkheid. Nou, dit jaar is het natuurlijk toch allemaal wat beter gegaan. Er zijn wat successen geweest. Vitesse is nooit echt in de problemen geweest. Ja, dan, dan gaat ook eigenlijk niemand meer op zoek naar zo'n man. En gaat de focus uiteraard gewoon op de trainer. Dus, natuurlijk zijn er, eens, zijn er nog wel eens momenten dat je denkt... Nou, je zou wel eens willen weten hoe zo'n man over bepaalde zaken denkt. Maar het ging nu om het elf. Het ging om de spelers, de trainer en de prestaties. En dat is op zich ook knap, want in Vitesse, bij Vitesse in Arnhem gaat het eigenlijk bijna altijd over randzaken. En dit jaar is het heel veel over voetbal gegaan. Um, Vitesse is dus de best of the rest, zou je kunnen zeggen. Uh, eindigt wel in de competitie achter, achter Twente, of schaar ze nu hoger in eigenlijk dan Twente? Uh, nou ja, goed, die deed ook of, in het in play-offs natuurlijk. Hè? Tuurlijk, best of the rest zijn ze. Uh, zeker, want er speelde de zes om het kampioenschap. Daar heeft Vitesse zich nooit in gemeld in die strijd. Uh, uiteindelijk is het duidelijk dat Twente niet zo heel veel zin meer had in deze play-offs. En dat Vitesse er juist op gebrand was om hier Europees voetbal uit te halen. En dat verklaart het verschil van prestaties ook wel in de play-offs. Ja, goed. Dan uh, nu, nu echt naar John van der Brom. Uh, en dan dat andere hè, wat er speelt. Want vorig jaar natuurlijk een uh, fantastische nakompetitie gespeeld met uh, Adenhaag. Den Haag verhuisd naar Vitesse en uh, nu weer een specialist getoond in na-competitievoetbal. Ja, uiteindelijk wel, ja. Geweldig, en de ene is, uh, is de ander niet. En vorig jaar was het fantastisch en nu weer. Is, met name nu omdat het thuis is, in je eigen stadion, ja, top. En vol ook, hè, trouwens. Ja, helemaal vol, ja. Daar kan ik geen plaats meer over, dus... Uh... Ja, geweldig. Als je dit ziet, dan, uh, dan weet je wij het heel jaar voor gewerkt hebt. Ja, van der Brom doet het dus goed in zijn eerste seizoen als trainer in Arnhem... maar blijft hij bij Vitesse. Anderlecht hengelt naar de diensten van de trainer. In het feestgedruis op het veld sprak Joep Schreuder met Ted van Leeuwen. Hij is technisch directeur van de club. Allereerst proficiat. Wat is een mooie dag voor Vitesse. Geweldige dag. dankjewel. En dan is het weer een beetje vaag. Wat is vaag? Dat John van der Brom niet zegt... ik ben en blijf de trainer van Vitesse... Dan weet ik niet waar, of hij dat wel of niet zegt. Wij denken van wel. Vitesse wil graag dat John van der Brom de trainer blijft van Vitesse. Nou, met John van der Brom is een aantal weken geleden een nieuw twee-jaar contract ingegaan. Dat anderen nu aan hem trekken, ja, dat wil ook iets zeggen over ons, uh, ons goede jaar, denk ik. Er is niet een slechte relatie tussen Jordania en van der Brom bijvoorbeeld? Nee, die is er niet. Maar jij kent deze trainer. Jij kent hem eigenlijk heel erg goed. Dan moet er toch een reden zijn, dan is er toch iets aan de hand? Nou, de reden is dat een andere club zich voor hem gemeld heeft. Een overval dus, zou je kunnen zeggen. Maar die andere club is geen Anderleg geweest? Ja, de andere club is Anderleg. Tenminste, ik weet niet van nog een andere club. Anderleg heeft zich bij jou gemeld, omdat de andere directeur, meneer Van der Kraan, zegt dat dat niet zo is. Nee, Anderleg heeft zich helemaal niet bij ons gemeld. Anderleg heeft zich bij John van der Brom gemeld, zijn zaakwaarnemer. En die heeft dat vervolgens aan ons gemeld. Zo is het gegaan. Maar van Anderlecht hebben we tot op heden nog geen woord gehoord. Ted van Leeuwen noemt het een overval, Ronald. Dat klinkt niet heel vrolijk, is ook een beetje overdreven niet. Ja, dus, alsof je. Alsof, ja, nou ja goed, ze worden natuurlijk wel van iemand beroofd als die zou gaan, maar het woord overval is nou niet, niet het woord wat ik, wat ik als eerste bedenk als het over deze zaak van de bron gaat. Een beetje boter op zijn hoofd misschien ook, hè, want vorig jaar uh, heeft uh, Vitesse hem zelf bij ADO weggeplukt. Ja, dat ging ongeveer hetzelfde. Ook ja. Toen wist Ado van niets en is er in het vakantiehuis van Beijersberg, een van de commissarissen van, uh, van Ado, druk overleg gevoerd met Vitesse aan de, aan de Franse Riviera, geloof ik. Dus ja, dat is ongeveer, ongeveer hetzelfde. Dus hij kan daar ook niet te hard over zijn. Dat lijkt me toch ook niet. Goed, nee. uh, heeft Van de Brom daarvan geleerd? Denk je? Kortom, blijft hij gewoon bij uh, Vitesse? Nou, in zoverre van geleerd dat ik nu begrijp van Ted van Leeuwen dat, uh, dat de zaakwaarnemer van Van der Brom de belangstelling heeft gemeld. Dus, uh, en, en of hij bij, bij Vitesse blijft, dat, dat waag ik te betwijfelen. omdat. Oh. Uh, uiteindelijk zal het daar wel op uitdraaien. Maar dat interview waar je net een stukje van liet horen... van John van der Brom met Joep Schreuder... dat ging nog even door. En Joep zocht toch een bepaalde bevestiging bij, uh, bij Van der Brom. En die gaf hij op het laatst niet meer. Sterker nog, hij vond het eigenlijk wel vervelend. Nou, hij worden. zet en op liep... deal en liep hij weg? Of niet? Ja, toen liep hij eigenlijk weg. Hè? Hij, hij, hij vluchtte een beetje. En, en weet je, als je Vitesse bekijkt... Bedoel, ik ben daar niet vaak genoeg geweest... om daar nou heel nadrukkelijk in de keuken te kijken. Maar er zijn wel zaken natuurlijk die, die spelen. Ik, ik kan me zo voorstellen dat in de Jordanië. Daar gaat het uiteindelijk om, want Van de Brom en Van Leeuwen... dat is, dat is vier handen op één buik. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om... om uh, van de Brom heeft een bepaald doel voor ogen... en ook uh, de, de, de, de Georgiër heeft een bepaald doel voor ogen. En misschien was dat wel het meest duidelijk rond, uh, rond de winterstop... toen uh, Wesley Verhoek... Ja, Van de Brom wilde Wesley Verhoek graag hebben. Mm -hmm. Hij kreeg Wesley Verhoek niet, maar hij kreeg wel uh, extra spitsen in zijn maag gesplitst. Uh, Reis, Havenaar, um, er kwam nog een jongen van Purmerstein... en, en ja, toen zag je wel dat dat misschien wel eens ging wrikken natuurlijk. En daarbij Was Van der de wat... Brom daar niet bij betrokken? Uh, nou, ik denk dat Van der Brom uiteindelijk iets anders wilde. En uh, zijn kont wat tegen de krib heeft gegooid. Hij kreeg voor Hoek niet, ging met twee spitsen spelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet zo lekker. Moest uiteindelijk weer terugkeren naar een drie spitsen systeem. En daar zag je wel een beetje een trainer die, ja, die, die wat, wat, naar mijn idee, wat, wat in oppositie kwam. Daarbij is nog maar eens de vraag of... Uh, uh, Jordania het, het, het Van der Brom niet kwalijk neemt. Dat hij uh, Rijs wat minder heeft laten spelen. Uh, Rijs voldoet wellicht niet meer aan het niveau. Maar is wel gehaald met het idee uh, een half jaar. En dan verkopen we hem voor heel veel centjes. Um, de, de, de heren Chantouria en die anderen. Wiens naam mij nu even ontschoten is. Maar twee jonge talenten. Bijna onhandelbaar voor Van der Brom geweest. Daar komt wel wat verbetering in. Daar had misschien ook iedereen rond Jordania van verwacht dat hij jongens elke week zouden spelen en nu voor heel veel geld verkocht zouden worden. Dus je kan je ja. voorstellen dat er achter de schermen wel zo het een en ander frikt. Ja, en hoe dat, hoe dat de komende weken gaat, gaat lopen, dat is nog maar de grote vraag. Hij acteert vrij onafhankelijk en trekt zich weinig aan van eigenaar Jordania. Nou, hij wil prestaties en hij denkt dat hij met uh, de spelers waar hij nu uh, mee acteerde... dat hij daar prestaties mee kan, uh, kan bereiken. Ja. En hij heeft het gelijk aan zijn zijde, want hij heeft Vitesse voor de eerst... na negen jaar weer uh, in Europa gebracht. Interessant wordt het dus uh, daar uh, in Um, goed, dan even naar de verliezer, RKC Waalwijk. Uh, verliezer vandaag, maar ja, eigenlijk geen verliezer dit seizoen. Hè? RKC heeft het gewoon buitengewoon goed gedaan. Dat was een constatering vorige week of afgelopen donderdag in de perskamer ook. Toen zat iedereen van ja, we verloren natuurlijk met 3-1 van Vitesse. En toen zei iemand ineens daar en, van ja, het is toch een fantastisch seizoen geweest. Ja, we moeten niet klagen. Het is fantastisch geweest. En dat realisme is natuurlijk ja. van de week ook daar in die wandelgangen wel terechtgekomen. Dit is natuurlijk ongekend ingevuld door bijna iedereen. Naast Excelsior als degradatiekandidaat en bijna Europa in. Ja, dit moet je koesteren. Het is een fantastisch seizoen. Dat je op heel veel uh, uh, verdiensten van heel veel mensen kan zetten. Maar met name toch Ruud Brood, die uiteindelijk ook wel natuurlijk met... Met onder meer uh, Allag en Goedzee in een, in een fantastische organisatie. Die heren zijn nu weg. Brood gaat ook weg. Dus de oorzaak van dit alles is allemaal uh, dadelijk weg. Maar ja, er is een fantastische klus geklaard daar. Ja, laten we maar eens even gaan luisteren naar de trainer... die vandaag zijn laatste wedstrijd coachen. Althans bij RKC. Europees voetbal was dichtbij. Ik had nog even hoop. 1-1. Dat je nog wat meer kan doen. Maar dat zat er niet in en het zit erop. Uh, een heel mooi seizoen. Fantastisch gedaan. En je wil graag als winnaar van het veld. Maar ja, goed, dat zat er niet in. Waar ben je het meest trots op dit seizoen? Nou, dat RKC uh, eigenlijk als uh, het lelijke eentje aan de competitie is begonnen. En bijna iedereen heeft verrast. En dat men heel positief uh, natuurlijk weer over RKC praat. De club leeft. En uh, ja, we hebben een fantastisch team. En daar ben ik het meest trots op. Ga je het ook missen? Als je ergens trots op bent, dan ga je het missen. Ja, zonder meer... Uh, en wat dan bijvoorbeeld? Zijn dat die spelers? Is dat het club zelf? Nou alles. Je zit natuurlijk vier jaar bij de club. En je hebt natuurlijk een behoorlijke hand gehad in het samenstellen. Dus die mensen ga je zeker missen. De supporters, iedereen. Maar dat is clichématig. Maar ik moet wel zeggen, het gevoel is weer bij de club terug. Ten opzichte van twee jaar terug. was de club failliet. Nu praat iedereen weer over RKC. en de warme... Van mijn club. En daar ben ik wel trots op. Al nou dus, Ruud Brood, hij gaat naar Rode JC. Ja, dat is de prestatie van RKC dit seizoen, Ronald. Hè. Ze staan er op de kaart. Iedereen weet weer uh, waar RKC altijd zo goed in is geweest. Hè. Gewoon toch meedoen. Met een klein budget. Missie, je kunt het heel kort aanvatten. Ze dus we worden weer serieus genomen. Ja. En uh, daar, daar ging het om. En met het, inderdaad dat het kleine budget het, het maximale eruit gehaald. En dat is eigenlijk alleen maar applaus waard. Wordt wel lastig vol seizoen, hè? Om dit te even naren. Ja, omdat de spelersgroep voor een groot deel natuurlijk weggaat. Uh, RKC wordt slachtoffer van eigen succes. Ik begreep dat er al drie man uit de verdediging in de belangstelling staan bij Heerenveen. In de wetenschap dat Snow weggaat, het misschien wel weggaat. Meijers gaat naar ADO Den Haag. Ja, gaat allemaal maar weer opvullen. Kijk, dit klopte allemaal. En nu moet Erwin Koeman weer een nieuw team gaan smeden. Goed, eh, dan naar de promotie degradatiewedstrijden In die play-offs dwong Willem II vandaag promotie af... door te winnen van Den Bos En had VVV het erg moeilijk tegen Helmond Sport. En die bal gaat voorbij het doel. En dat maakt niet zoveel meer uit. Want uh, er wordt afgeblazen door Pieter Vink. Het zit erop voor VVV een lang seizoen. En de spelers van VVV storten gedeeltelijk op de grond. Hetzelfde het geldt voor een aantal collega's van Helmond Sport. 2-1 voor VVV in Helmond. 2-2 thuis. Helmond mag trots zijn, maar VVV blijft in de eredivisie. Het was niet goed, dat is duidelijk, dat weten ze ook. Alleen iedereen heeft kei en kaart geknokt. En, en, en, en dat is zeker een nakomst die zo gebeurt. Ja, en dat kan je het geluk wel eens afdwingen. Maar dat we ver moesten gaan, dat we diep moesten gaan, dat, dat is gebleken. Alleen oké, okay, zo gaat het in de voetballerij. Dat heb je in. Uh play wedstrijden, maar ook in uh, wereldbekerwedstrijden of wat dan ook. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is, en daarvoor uh, zijn we hier de afgelopen maanden hard bezig geweest, is om VVV in de Eredivisie te houden en uh, dat hebben we gelukkig gedaan. Nee hoor, zegt Liesveld. Helemaal niks ervan. we trappen niet eens meer af. Daar komen de supporters al aan.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 ja, als ik zie hoe deze groep zich uh, heel de players heeft staande gehouden, mentaal en fysiek, dan uh, is dat een groot compliment, denk ik. Hoe dronken word je? Ja, dat weet ik niet, maar uh, ik had al een oproep gedaan voor stel dat ik ergens uh, in de goot ligt vannacht... Uh, of mensen me mee willen naar huis willen nemen en ergens op een bank neerleggen. En dan uh, kijken we morgen wel weer wat de schade is. <laughs> Doe maar. Goed, Willem 2, terug in de visie, Ronald. Uh, ja, dat past natuurlijk wel hè? op het hoogste niveau. Willem 2 hoort erbij, maar ook qua ja. ploeg. Uh, dat, dat weet ik niet, omdat je... Kijk, die ploeg die zal nu toch wel uh, versterkt moeten gaan worden. Mark van Hintem is daar de technisch directeur. En die krijgt toch een aardige klus om een eredivisiewaardig elftal neer te zetten. Wat er uh, dit jaar natuurlijk speelde, waren voornamelijk jongens... die gewend zijn aan top Jupiler league. Mm -hmm. Maar niet heel veel eredivisiewaardige namen. Dat, er zitten best jongens bij die dat nog wel kunnen zijn en kunnen gaan worden. Maar er zal nu uh, een hele duidelijke balans in het elftal moeten komen... met ervaring en kwaliteit. En daar heeft uh, men in Tilburg de hele zomer voor, maar qua organisatie qua uitstraling en qua accommodatie hoort uh, Willem 2 wel in de revisie. Ja, dat is mooi. VVV had het uh, moeilijk vandaag met Helmond Sport. Uh, een zwalbe was er nodig om een penalty te versieren nou. en daarmee uh, Helmond Sport te verslaan. Jongen, jongen, jongen. Er kansen hoor voor Helmond Sport nog. Ik heb een groot stuk nog zitten kijken, um, uh, uh, uh, net terug uit, uh, uit München. En toen dacht ik, nou, dit gaat VVV niet redden. Helmut kreeg echt de ene de kans na de andere. En dat, dat verraste mij toch eigenlijk wel, hoor. Ik denk nou, VVV gaat hier overheen lopen. Wordt maar dus Helmond ook volgend sport... jaar weer moeilijk voor uh, de Vennel? Ja, al? dat, wo dat, ook moeilijk, dat ja. wordt ook moeilijk. En, en de grote vraag is nog, uh, blijft dit elftal bij elkaar? En hoe gaan trainer en spelersgroepen het uh, volgend jaar met elkaar hebben? Goed, uh, uh, dat allemaal na het uh, EK. Eén nieuwtje nog met jou doornemen, als het kan, Ronald. Ja. De topscorer van dit seizoen, uh, speelt hij volgend jaar nog in Nederland? Nou, ik, ik vertel wel, ik Was kwam met het door... nieuwtje en ik bield in de hand. In de in vliegtuigen. En Dankjewel. daar las ik dat hij dat al rond zou zijn met Wolfsburg voor 10 miljoen. Hij heeft even gebeld net met Henk Nienhuis, de zaakwaarnemer. Bas is nu op vakantie, komt over anderhalf week terug. Dan, dan is er meer duidelijkheid. Uh, Wolfsburg wordt inderdaad niet ontkend, nooit eigenlijk. Newcastle zou ook nog geïnteresseerd zijn. Um, en, de, en de transfersom zou 7 miljoen euro bedragen volgens de, de zaakwaarnemer. Maar in beeld stond inderdaad dat het rond was. Puerto Rico, daar gaat Maga heen, de trainer van Wolfsburg, over een week. En dan moet het afgerond zijn. Moest mooiste nog, tot slot, uh, in dat artikel stond dat hij uh, ook vijf keer gescoord had in een wedstrijd. Tegen Rotterdam. Men hield even in het midden of dat dan Feyenoord was of Excelsior. Maar <laughs> voor alle Duitse mensen eh, het, die zullen dat <laughs> nog eens een keer terugzoeken. En denken oh, dat was Excelsior. Er werd even gesuggereerd dat dit toch wel een topper was die even vijf keer tegen Feyenoord had gescoord. Dat valt er dit jaar niet in. Nee. Ronald, dankjewel. Oké. 2, 3, Oeh. Oeh.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 Hit van Katie Tunstel, Black Horse en The Cherry Tree. Na een heel lange avond en nacht, meldde de selectie van Chelsea zich vandaag weer bij het eigen stadion in Londen, Stamford Bridge. De overwinning moest gevierd worden op Bayern München. En dat werd het ook met name door de fans natuurlijk. Duizenden stonden in de straten. Want voor het eerst in de historie was Chelsea de beste in de Champions League. Correspondent Arjen van der Horst begaf zich tussen de fans van de Blues. Een zee van blauw strekt zich voor me uit. De straten rond Stamford Bridge, het stadion van Chelsea... hebben zich helemaal gevuld met fans om hier een helden... een helden die gisteren die Champions League finale wonnen, op te wachten. Hoe veel? Oh, fantastic. Over the moon. Geweldig. Uh, had u dit gedacht dat u uh, het zou winnen? Did you think you would make it last night? Um, ik was worried when het naar to penalties. Dat was de enige tijd waar ik was. Maar ik dacht dat we het konden doen. Maar het was gewoon geweldig om het te doen. op Bayern's eigen grond doen. Het was fantastisch. Ja, maakte zich zorgen toen het uh, strafschoppen werden. Zeker uh, eh, omdat je weet dat Bayern thuis speelt. En toch hebben ze het gered. Er waren verschillende momenten in die wedstrijd dat je dacht... ...van well, ja, Chelsea gaat het hier verliezen. Ja, yes, uh, er was altijd dat fear. Het worst moment in de sense was... Uh, right near het end van normal tijd, when Bayern scoorde. En ik dacht, we just we konden doen om terug te komen. En header was gewoon incredible. Ja, deze fan. Uh, ja, het was een hele lastige wedstrijd. Zeker toen uh, Bayern uh, de, de score opende in die tweede helft. Ja, het was een moeilijk moment. En toch dacht deze fan. We kunnen nog altijd terugkomen. We zijn een vechtploeg die op het allerlaatste moment. zich nog naar het zich toe kan trekken. En u hebt het bijna op een Duitse manier gewonnen, hè, met strafschoffen. Yes, we did, yes. It was it was too much. I mean to win to win in Germany, you know, against the German team on penalties is just unbelievable. That <laughs> ja, is ongelooflijk. In Duitsland winnen op een Duitse manier met penalties. Normaal zijn de Engelsen daar niet zo goed in, maar dit keer hebben we het wel gered. We're gaan even a party now? Yeah, we're to party, seriously. Yeah. Thank you. Good luck. Bye. En West-London is helemaal volgestroomd met blauwe Chelsea-supporters. Rijden dik staan ze langs de kant. Duizenden en nog eens duizenden fans. Want hier hebben ze natuurlijk naar uitgekeken. Hun team dat eindelijk die felbegeerde Champions League prijs heeft gewonnen. Dank Dampje! De duizenden fans staan hier al uren langs de kant. En dat wachten wordt eindelijk beloofd. Daar komt de bus aan met de Chelsea fans. Bijna een uur te laat zijn ze. Maar who cares? Want hier hebben ze opgewacht een helden die gisteren de Champions League finale hebben gewonnen. I wil zeggen: we we've been, here, we've been a long time waiting to win this thing. It's amazing. Thank you, thank you, thank you. Amazing. The best, the best I feel absolutely ecstatic of taking my team to win the Champions League. So how was last night? How was off flopping up? Oh, absolutely. Absolutely blinding. We was on the piss all night, giving it large, like everyone else has here. Absolutely fantastic. Do you want a beer? deze fan de hele nacht gedronken, flink feestje geweerd. Pick pa, I it large. All the boys are happy. I'll tell you what we waited years to get hold of this. All the money we spent now trying to get this. The cup with the big ears is ours. De cup met de grote oren, die is van ons. Hier hebben ze jaren op gewacht. Hier is zoveel geld ingeïnvesteerd in, in dit team en eindelijk is het zover. Eindelijk hebben ze die grote beker. Oh I agree with everything you just said. Maar had u het wel gedacht dit seizoen eh, dat het toch niet zo lekker leek te verlopen en dan toch die Champions League finale winnen? Nee, no, definitely, definitely not. When we had AVB as a manager, we were struggling. Robbie Di Matteo's come in, he's galvanised the side and he's man managed the players, the big stars well. They've gelled together and this is the proof of what he can do. Niemand had dit gedacht onder VS Boas. Ja, ging het helemaal mis? De club verkeerde in een crisis. En toen kwam daar Di Matteo. En die heeft ons de FA Cup bezorgd. heeft ons de Champions League beker bezorgd. Ja, niemand had dit kunnen denken. En heeft u ook nog een boodschap voor de ex-Chelsea-speler Arjen Robben. Die u misschien gisteren een klein handje heeft geholpen door die penalty te missen. Don't cry Arjen. Don't cry Arjen. I tell you. Never mind, Robin. Never mind. Niet huilen, Arjen. Het uh, komt wel goed. Thank you. It's oh, jees. Jees. Jees. Afgelopen nacht was er natuurlijk al één groot feest rond Stamford Bridge. En dat doen ze vandaag nog eens dunnetjes over. En ik vermoed dat ook dit feestje tot in de kleine uurtjes zal duren. Champion! En zo klonk het vandaag in uh, Londen. Robert Geesink is uh, de winnaar geworden van de Ronde van Californië. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. De Rauwman Kopman had gisteren de leiding genomen... door uh, op prachtige wijze de koninginrit op zijn naam te schrijven. En uh, Robert hangt nu in de telefoon. Goedenavond. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag voor jou. En uh, van harte gefeliciteerd. En, uh, een, een prachtige overwinning kan ik me zo voorstellen. Wat is voor jou de waarde van deze zegen? Ja, het waarde is enorm. Uh, ik denk uh, ja, dat, ik, uh, dat ik na het beenbreuk van vorig jaar een beetje een streep getrokken heb, zeg maar, onder, uh, onder het eerste gedeelte van mijn carrière, want uh, ja, die moet gewoon echt helemaal terugkomen, terugkomen aan de top. En dat is uh, denk ik zeker net zo moeilijk als de eerste keer daar, daar te komen. En uh, nu dan weer, uh, weer daar te staan en gewoon een uh, hele dikke vette overwinning uh, te pakken. Ja. Dus, uh, Heel, erg speciaal, heel erg speciaal moment moet ik zeggen. En, uh, ja, Californië is altijd, uh, heeft me altijd goed gelegen. Ik heb, uh, ja, ik heb hier nu voor de vierde keer dat ik hier rijk, ik heb altijd wat mee naar huis genomen. Of de jongere trui van de rit was. En, en nu dan zeg ik maar, mijn klassement en de rit. Dus uh, ja, het is uh, voor mij uh, een super uh, periode geweest hier. En een bevestiging dus dat je, dat, dat je weer terug bent, dat je, dat, dat je goed werk hebt geleverd. Dat je alle zware koers weer aan kan? Ja, het is zeker. Het is, een zwaar, het is een hele zware koers. De laatste jaren is het steeds zwaarder geworden. en uh, Hoog niveau. En, uh, ik, heb, ik heb inderdaad heel veel, veel moeten werken. En veel werk uh, waar je eigenlijk niet veel van ziet. Om gewoon weer op een normaal niveau te komen. En uh, ja, nu dan toch, uh, toch hier uh, op zo'n manier te kunnen winnen. Dat is echt, dat is echt heel speciaal. En, en met welk idee ging je, begon je aan deze ronde van Californië? Want had je, had je verwacht dat het zo zou aanpakken? Vast niet. Nee, nee, ik zou mijn eerste kant helemaal niet rijden. Ik zou eerst uh, normaal gesproken uh, nu uh, met, uh, met de jongens uh, toeretapels aan het verkennen zijn. En, uh, maar uh, ja, vooral omdat ik aan het eind, ja, begin van het seizoen gewoon langzaam op gang kwam, omdat ik nog uh, niet zoveel koersen, zware koersen aankwam, omdat het niveau gewoon uh, lager was, hebben we op laatste moment dan mijn programma toegevoegd. En, uh, ik was wel super gemotiveerd natuurlijk en ik heb uh, veel getraind. En hier, uh, ik ben al twee weken op voorhand hier naartoe gegaan en uh, ik heb veel getraind op hoogte in Lake Tahoe. En, uh, ik ja, heb gewoon een goede training gedaan, maar uh, dit is, wel, uh, is, is wel een, uh, ja, toch wel een beetje een verrassing moet ik zeggen. Nou, een, een, een prachtige opsteker uh, voor, voor, voor de rest van het seizoen. Maar eigenlijk dus ook al, wat je zegt, voor de rest van je carrière. Je hebt er een dikke streep onder getrokken naar vorig jaar. Hoe ziet je programma er nu uit? Want je hebt dus uh, geen etappes kunnen verkennen. Uh, wat gaat er nu gebeuren allemaal met je? Nou, ik, uh, ik vlieg morgen naar, uh, naar Nederland en dan eigenlijk vanuit Schiphol meteen door naar, uh, naar Spanje. Dan zit ik uh, 17 dagen met, uh, met Steven Kruiswijk op, op, op uh, wederom op hoogte uh -huh. uh, in de Sierra Nevada en uh, daarna direct door naar de ronde van Zwitserland en uh, na Zwitserland volgt NK en, uh, en Tour de France. Ja, en hoe ga je die etappes dan verkennen? Die <laughs> die etappes die ga ik niet verkennen. De nee. uh, uh, jongens ja. hebben ontzettend veel filmmateriaal verzameld hoor ik. Ja, ik hoorde trouwens vandaag dat ze, dat ze sowieso daar qua wegen sneeuw en slecht weer ook een hele gedeelte moeite, moeite mee hebben gehad om, om ze überhaupt te verkennen. Ja, ik, ik ken natuurlijk al heel wat, heel wat ritten ondertussen door, door gewoon de koersen die ik er gereden heb. Ja. En uh, ja, ik bedoel, een, een jaar heeft maar 365 dagen en uh, ja, je kunt ze niet... Uh, ja, dit was, dit was voor mij de beste oplossing om, om het programma, om in ieder geval uh, ja, door wat meer te koersen wat een hoger niveau te komen. En uh, dat is in ieder geval heel goed uitgepakt. En uh, dat verkennen heb ik dan eventjes uh, aan de kant gezet. Well, ja. Ga je lekker voorbereiden. Hartstikke bedankt. Heel veel uh, succes de komende weken. En uh, nogmaals uh, van harte gefeliciteerd. Mooie opsteker. Super. Super bedankt man. O, Robert Geesink. Ja. Hij is weer uh, helemaal terug. Werd uh, dus gereden in Californië. Afgesloten. De Giro is uh, natuurlijk nog bezig. Ging vandaag uh, ging het richting Lecco in het uh, noorden van Italië. Net buiten dat aardbevingsgebied trouwens. Sebastian Timmerman vertelt hoe die vijftiende, vijftiende etappe is verlopen. En dus begon de etappe ook met een minuut stilte... ten nagedachtenis aan de slachtoffers van die aardbeving. En deze etappe, de tweede echt in het hoge bergte... met aankomst bovenop de Piani dei Resinelli, kreeg een slot. Matteo Rabottini is 24 jaar, komt uit Italië... tweedejaars beroepsrenner en reed de hele dag solo vooraan... Maar op de slotklim ging Joaquin Rodriguez in de tegenaanval... vanuit een pelotonnetje waar de favorieten bij elkaar zaten. Rodriguez, tweede in het algemeen klassement... Op 9 seconden van rijder snel de naar voren, op weg naar het roze. Maar leek ook een dubbelslag te gaan behalen... want kwam in de laatste 500 meter bij Rabotini. Maar Rabotini, en waar hij de kracht van aanhaalde, weet niemand... wist aan te haken bij Joaquin Rodriguez. En vervolgens kon hij toch nog de etappe winnen. Matteo Rabotini dus 1, Joaquin Rodriguez 2, Lozada 3... dan Henao, Scarponi, Basso, Pirazzi en Kreuziger... Hesjedal verliest 39 seconden... en raakt dus zijn roze leiderstruik kwijt aan Joaquin Rodriguez. Die staat nu eerst op 30 seconden gevolgd door Hesjedal. Basso derde op 1 minuut 22. Sebastian Timmerman. Dan gaan we weer praten over voetbal. De eerste week van de voorbereiding van het Nederlands Elftal op het EK zit erop. Vanmiddag trainen de selectie van Bert van Marwijk in Lausanne... zonder Slamiel Arjan Robben... die gisteren dus in de Champions League een safsop miste... en de, de, de, de cup met de grote oren aan zijn... Neus voorbij zag gaan. Bas Dichter is in Zwitserland en heeft de training gezien. Vandaag ook weer. Uh, Bas, goedenavond. Kan je mee horen, Bas? Ja, heel goed. Luid en duidelijk. Jij bij je ook nu? Ja, duidelijk over. Goed. Zo. goed uh, uh, is er bij uh, Oranje veel gepraat over die finale, Bas, van gisteren? Ja, nou, ik zou bijna zeggen, alleen maar. Ja? In zekere zin. Want uh, ja, alle spelers die zitten natuurlijk ook naar die finale te kijken. In de hoop dat Robert goed doet, want dat is de jongen die straks. Ook zich hier in Lausanne natuurlijk weer komt melden. Dus uh, nou ja, het was de talk of the town. Iedereen had het eigenlijk nergens anders meer over. De spelers hebben er ook met z'n allen naar zitten kijken. En ja, zoals iedereen ja. eigenlijk. Ja, maar, maar komt hij eigenlijk nog wel? Want uh, ik kan me zo voorstellen dat hij even lekker zijn rust wil pakken... en even niemand wil spreken. Dat zei hij ook, hè, gisteravond. Ja, nee, hij komt wel. Uh, kijk, hij zal zich sowieso dinsdag uh, bij de selectie melden... als die oefenwedstrijd tegen Bayern op het programma staat. Oh ja. Uh, er is contractueel vastgelegd dat hij daarin moet spelen. Ook dat nog. staat niet bij hoe lang, dus hij mag ook een minuut invallen. Uh, er staat in de Duitse pers nog wel hier en daar een verhaal dat hij ook bij Bayern zou gaan spelen. Maar dat is per niet waar. Hij speelt alleen mee bij Oranje. Um, dan heeft hij er natuurlijk nu niet zo heel veel zin meer in. Dus ik vermoed niet dat dat een hele lange invalbeurt wordt. Dan moet hij volgens de letter der wet ook nog een paar dagen rust hebben. Dat schrijft de internationale voetbalbond namelijk voor. En dan is het geloof ik zelfs nog de bedoeling dat hij zich officieel aan het eind van de week hier in Lausanne belt om zich dan dus aan te gaan sluiten bij Oranje. Maar ik kan me voorstellen dat zijn hoofd er toch niet helemaal naar staat nog. Nee, en een, uh, wat, wat extra rust is hem wel gegund uh, na ja. gisteravond. Um, goed, de finale werd Oran door, uh, door de selectie bekeken. En wat heeft dat dan voor effect op een speler... als hij zo'n belangrijke stafschop mist? Uh, Bas Tichterijs pakken, uh, daarover met Dirk Uit, Bas. Heb je genoten gisteren van die finale, eigenlijk? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik ging er wel een beetje van zweten, eigenlijk. Dus uh, we hebben met z'n allen die wedstrijd gekeken en er was, uh, ja, zoals het afliep, uh, ongelooflijk. Ik kon het niet begrijpen. En dan neemt Robben een penalty en dan denk jij? Maak hem alsjeblieft. ja, dat is voetbal. Dat ja. kan gebeuren. Merk je dan ook nog dat Van Bommel voor de ene is, want die heeft daar gevoetbald. En Boeleroes heeft nog met Chelsea gevoetbald. Speelt dat nog of niet? Nou, ik denk dat iedereen wel een bepaald gevoel bij Arjen had. En uh, het hem heel erg gunde. Ja, en bovenal ben je voetballiefhebber, dus je kijkt die wedstrijd gewoon. En het, ja, het ging op en neer. 82 minuten maken ze 1-0, denk ik, is afgelopen en dan 1-1. En dan krijgt je eigenlijk tot drie keer toe de kans om de wedstrijd te beslissen. En uh, dan gebeurt het niet. En dan in penalties uh, gaat het helemaal mis. Wat doet het met de mensen als je uh, dit meemaakt, zoals Robben, denk jij... en je moet dan het knopje weer omzetten en je hier melden? Ja, ik, ik kan alleen maar hopen dat hij het negatieve omzet in het positieve. En uh, ik denk dat hij dat kan, omdat hij... Uh, dat uh, twee jaar terug ook uh, zo gedaan heeft. Het doet gewoon heel veel pijn, het heeft tijd nodig. En wij gaan hem met z'n allen erbij helpen om uh, zo snel mogelijk uh, dit verlies te werken. En er is maar uh, één medicijn, denk ik. Als hij straks een andere beker hebt, dan is hij uh, deze beker heel gauw vergeten. Dat denk ik ook. Bert Maal, onze andere verslaggever daar in Loos Hans sprak over de finale met Rafael van der Vaart en met de bondscoach. En dan vroeg Bert van Marwijk hoe hij naar de wedstrijd heeft gekeken. Wij hebben met heel veel mensen met z'n allen gekeken, zeg maar, op een groot scherm. Dan nou, bekijk je toch een iets andere manier als dat ik in alle rust zelf voor een uh, scherm zit of voor een tv. En, uh, maar kijk je niet heel erg naar Robben? Natuurlijk, we hebben met z'n allen juist naar Arjen gekeken. En, uh, ik heb hem vandaag nog aan de telefoon gehad, dus dat hij er doorheen zit, dat, dat begrijp ik heel goed. Ja, en na afloop zei hij van ik zou het liefst naar een uh, onbewoond eiland gaan een week lang. Gaat hij dat doen? Mag dat? Nee hoor, maar we houden wel rekening met hem. Hij uh, meldt zich uh, dinsdagmiddag bij ons in, trainingskamp in het trainingskamp in een hotel in München. En uh, daarna ga ik met hem bespreken wanneer hij zich weer meldt in het trainingskamp. Want dan spelen jullie daar een wedstrijd tegen Bayern. Speelt hij die wedstrijd helemaal of een deel of vijf minuten of hoe werkt dat? Nee, ik bedoel, hij contractueel uh, uh, moet hij bij ons meedoen. Alleen hoe lang hij speelt, dat, uh, ja, dat bepaal ik. En hij zal zeker niet beginnen. Oké, okay, hij valt dan in. En daarna? Want dat weet je misschien nog niet. Maar stuur je hem dan nog even weer weg? Ja, hij uh, krijgt nog een paar dagen rust daarna. Zoals het er nu uitziet zal hij zich waarschijnlijk vrijdag weer bij de groep melden. Dus hier nog in Lausanne? Hier nog in Lausanne. Maar dat staat er niet helemaal vast. Ik wil, het, ik wil, het eerst, ik wil hem uh, een tijdje spreken daar, rechter zijn ogen kijken en dan bepaal ik dat. Hoe was trouwens de sfeer gisteren bij het kijken? Is dan iedereen voor Bayern München omdat Robben dat speelt of loopt dat door elkaar? Ik denk dat dat een beetje door elkaar loopt. Er liepen ook heel veel kinderen doorheen, dus een hoop geschreeuw. En dan, uh, dan ik ben ik er niet echt achter gekomen wie nou voor wie was. Voor wie was jij? Ik ben altijd voor de ploeg die, uh, die het beste voetbal laat zien. En die heeft dus verloren, bedoel je dat? Nou, ik denk wel dat, uh, dat Bayern het meeste aandeel had in de wedstrijd. En, uh, en eigenlijk ook de meeste kansen heeft gehad. En eigenlijk ook had moeten winnen. Maar aan de andere kant had Robert die penalty erin moeten schieten. Ja, denk dat... jij dan ook niet meteen van, hé, hey, het is een Nederlander. Dus dat is iets van ons. Tuurlijk is dat altijd vervelend. Je hoopt het, zeker als hij hem neemt, dat hij uh, team ook maakt. En uh, ja goed, uh, voor hem is het het meest vervelend, maar wij vinden het ook niet leuk. Hoe heb jij gisteren naar de finale gekeken? Ja, balen natuurlijk. Hè. Het was voor ons erg belangrijk dat bij ons zou winnen. En, uh, ja, als het dan zo loopt en uh, daardoor loop je de Champions League mis, is het wel pijnlijk. Maar, uh, we hebben heel lang derde gestaan we hebben het ook een beetje aan onszelf te wijten, vind ik. Ja, want jullie... Oh, toch wel? Ja, vind ik wel. Ja. Wat je kunt ook nog zeggen, als Robben erin geschoten had, had, die penalty, hadden jullie voor de Champions League gespeeld? Ja, zeker. Maar goed, je weet dat ze hem ook kunnen verliezen natuurlijk. Ik bedoel, Chelsea, dat is een hele stug, stug, stug elftal. En natuurlijk uh, had Arjen het best in mogen schieten. En uh, maar ja, dan zal hij zelf uh, nog bijna meer van balen als dat ik dat doe. Ja, dat denk ik wel. Maar wat gebeurde er in die zaal trouwens toen jullie zaten te kijken en hij miste die penalty? Hoe reageerden jullie? Nou, zeg, ik heb in de eerste helft in de zaal uh, gekeken. Toen ben ik uh, naar de kamer gegaan. En uh, ik heb hem uh, daar gezien en uh, ik voelde het al. Dat ik heel eerlijk ben. Dat hij misging? Ja. En zou dan? Nou, je zag natuurlijk dat hij nerveus was. En dat was natuurlijk een uh, onwijs belangrijk moment. En uh, hij heeft natuurlijk al uh, een paar gemist dit seizoen. Dus uh, nee, ik, ik had er geen goed gevoel bij. Tja, Arjen Robben, die moet maar geen penalty meer nemen, Bas. Nee, dat zou ik even niet doen. <laughs> uh, Dortmund mis, deze mis. Nee, dat, uh, ik denk dat hij even van het lijstje moet. Nee, dan uh, krijgen we de bibbers als hij zometeen in, in een oranje shirt een aanloop neemt. Um, goed, uh, die, die heel rare wedstrijd dus dinsdag... In München tegen Bayern. Maar toch gaan we iets ontdekken van de plannen van Van Marwijk, denk je in die wedstrijd? Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Nee. Nee? Ook niet over nee. linksback-positie? Nee. Oh, oké. Okay. Omdat nou, Van Marwijk die wedstrijd niet serieus neemt. Het is heel makkelijk. Hij wil die wedstrijd helemaal niet spelen, maar het moet. Ja, maar er moet toch iemand linksback staan. Uh, ja, nee, dat zal best. Er moet overal iemand staan. Maar dit wordt zo'n wedstrijd waarin allerlei mensen een kans krijgen. Nou ja, speel maar. Maar dat is, dit wordt echt een duel waar je op geen enkele manier een conclusie aan moet verbinden. Oké, okay, gaan we weer even naar collega Bert Maalderink. Hij vroeg aan van Marwijk of uh, uh, de positie van linksback of dat nou het belangrijkste onderdeel is van dit trainingskamp de komende week. Nee, want dit is gewoon een trainingskamp waarin we ons uh, op dit moment zeker uh, fysiek voorbereiden... dat iedereen op hetzelfde niveau komt. En vandaag heb je ook al gezien een beetje tactisch. Eh, uh, we moeten weer wennen aan elkaar... En de oefenwedstrijden zijn er, het woord zegt het al, om te oefenen om klaar te zijn voor de eerste wedstrijd op het EK. Hmm, en van de mensen die hier nu bijvoorbeeld op het veld stonden, uh, zijn daar alleen maar fitte mensen bij? Want ik zie Stekelenburg uh, nog steeds niet alles doen. Hoe zit dat in elkaar? Nou met, met, met Maarten in het gaat het goed. Uh, die gaat uh, elke dag vooruit. Dus ik, uh, hij zal waarschijnlijk de eerste en misschien de tweede wedstrijd ook niet uh, spelen. Maar daarna denk ik dat hij weer fit is. Dat hij die, dat die, dat die klaar is om te keepen. Er zijn altijd jongens bij die eerste trainingen die wat lichte klachten hebben. Joris kreeg net wat last van zijn rug. Robin wat van zijn liezen, Dus, Maar er zijn geen ernstige gevallen op dit moment. Geen uh, problemen voor Van Marwijk. Uh, Bas, de afgelopen week, je bent erbij geweest. Uh, heb je al iets kunnen ontdekken over die linksbackpositie? positie Want dat is toch inmiddels uh, de nationale discussie geworden. Nou, Vandaag eigenlijk voor het eerst, omdat er vandaag uh, uh, wel wat serieuzere partijtjes zijn gedaan met hesjes niet in varianten van 10 tegen 10 of 11 tegen 11... maar wel in, in, in kleinere varianten van 6 tegen 6, 7 tegen 7... er was één moment dat, uh, zeg maar van het verdedigende blok van Oranje... dus de vier verdedigers en de twee controlerende middenvelders... dat vijf van de mensen die daar altijd staan... ineens samen met een hesje daar stonden. Dus Van Bommel en De Jong... Mm -hmm. en in de laatste lijn van de Wiel, wielheidninga Matthijsen en Bauma. Oh. En toen dacht ik, oh, dat is niet voor niks... Nou, er zijn er ook fasen in de training geweest dat ineens Willems voor even linksback stond. En dat Bouma weer in het centrum van de verdediging stond. En dat alles door elkaar werd geheuzeld. Maar op dat moment dat vijf van de zes die daar normaal staan door stond Bouma er als zesde bij. En dat zegt dus net zoveel als net zo weinig. Ja. Want het is wel zo, en het zou wel wat kunnen betekenen. Maar het is niet zo dat je daar de conclusie aan moet verbinden dat Bauma dus de nieuwe linksback is. Maar nee, maar, je, maar misschien wel dat Bauma en, uh, en Willems uh, gewoon meegaan naar uh, Polen en Oekraïne. Ja, dat geloof ik ook niet, want ik denk dat hij uiteindelijk toch een van die twee kiest. En ik moet er wel bij zeggen dat ik vind dat Bauma uh, waar veel kritiek op geweest is, een behoorlijke indruk maakt op de trainingen hier. Dat van Willems eerlijk gezegd nog niet te zeggen is, want die vind ik toch nog wat onrustig en onhandig en die zit, vind ik, nog niet zo lekker in zijn vel. Nee, is ook uh, jong en uh, onervaren oh, natuurlijk. En maar... Komt er wel, maar dat is nu nog niet goed genoeg. Maar je bent het wel eens met, uh, met vrijwel de hele voetbalwereld dat hij niet zo'n denderend seizoen heeft gedraaid, toch, Bouma? Maar dat is nee, natuurlijk als centrale verdediger kleurloos uh, zelfs. Maar... kijk, voor mij houdt wel van, van ervaring en uh, van het idee dat je iemand kan opstellen waarvan je denkt die gaat geen gekke dingen doen, die gaat niet door het ijs zakken. Nou, dat weet je met Bouma wel, want die weet wel ongeveer wat hij wel en wat hij niet kan. En als je die opstelt, weet je wel wat je eraan hebt. En dat weet je bij Willems niet. Nogmaals opgeteld bij het feit dat ik vind dat Willems niet he een hele geweldige indruk maakt. Nogmaals, we zijn er nog niet, want het duurt allemaal nog lang. Maar ik denk als Van Laarwijk nu de knoop zou moeten doorhakken... dat hij Willems niet zou kiezen en bouw, maar wel. Oké, okay, duidelijk Bas. We gaan het in de gaten houden en jij doet dat voor ons. we Merci. De Talking Heads. Ja, dat leidt tot iets. The Road to Nowhere. Nou. We on a road to nowhere. Nou, laten we het toch maar even uitzingen. Goed, uh, in het schaduw van al dat voetbalgeweld. de Giro, de Spelen, vindt er in Moskou nog uh, gewoon een ander topevenement plaats. Twee mannen schaken om de wereldtitel in de Russische hoofdstad. Vizouanadan Anand En uh, Boris Gelfand na zesemies. Dus kwam er vandaag eindelijk vuurwerk. Hans Beum is dus in de studio. Hans, wat gebeurde er? Ja, iets heel onverwachts. Gelfand uh, speelde met wit. Wat overigens een beetje opmerkelijk is. Want de zesde partij, de vorige partij, speelde die ook al met wit. Maar ze hebben zo'n systeem. Ze spelen aan match van twaalf partijen. Mm -hmm. En de eerste zes begint dan de ene met wit. En dan begint als het ware de tweede helft van de match. En dan begint de ander met wit. Zo, zo is dat eigenlijk. Dus dan krijg je een beetje een raar, rare situatie. Dat uh, één speler twee keer wit heeft achter elkaar. Is dat ook, psychologisch wellicht een voordeel? Nou ja, Wel? hetzelfde is met de opslag of wat dan ook. Het is, het is juist om dat eventuele voordeel van iemand die elke keer moet inhalen uh, weg, te, ja. weg te vlakken. Maar goed, het maakt nog niet zoveel uit allemaal. Hij speelde <laughs> in ieder geval met Wit. Ja. Speelde weer dat, uh, dat Slavisch, dat kreeg hij weer tegenover zich. Stelling stond min of meer gelijk na een zet of twintig. En toen begon Anand ineens wat, wat heel wat zelden voorkomt. Ja, hij was uh, zichzelf niet. begon heel erg lang na te denken deed het ook faliekant fout en had het, de het pech dat de stelling weer niet terechtkwam. Ook zo kansloos was dat uh, hij kon niks met zijn, met zijn genialiteit. En meestal heeft hij nog wel zeven levens en zo. En dan komt hij, komt hij nog, kan hij het compliceren en dan doet hij nog wel wat. Maar daar was de stelling niet naar. En hij stond er ineens plotseling binnen een zet of twee, drie. Ook zo erg verloren dat hij zudde er nog wel wat door. En hij, maar je zag hem... Op het scherm ook. Ja, voor zichzelf had hij het al opgegeven eigenlijk. Maar speelde nog wel wat zetten door. Uiteindelijk gaf hij één of twee zetten voordat het mat, het echt daadwerkelijk mat stond, gaf ja. hij het op. Heel verrassend dat ja. dus de uitdaging voor staat. Uh, absoluut ook niet. Uh, uh, als, je, als je de match in zijn totaliteit bekijkt tot nu toe, dan heeft Anand toch de betere kansen gehad. De maar hij zich kennelijk niet verzilverd, want zes keer dan de mieze. Nou ja, dat is hetzelfde met zo'n Bayern München. Nee, als, je, als je niet scoort, dan de krijg je op een gegeven moment, dan, dan komt de ander en is die klap, uh, is ineens plotseling worden alle bordjes verhangen. En nou moet dus Anand met nog vijf partijen te gaan, waarin hij overigens dus drie keer wit heeft, uh, nog langs zij zien te komen. Ik, ik acht hem daar wel toe in staat. Hij is slotte de wereldkampioen. Uh, en, dat lijkt mij toch ook iets... Uh, wat ergens in zijn achterhoofd moet spelen... hij speelt tegen de uitdaging. Dat is nummer 22 op de wereldranglijst. We zullen het toch niet gaan hebben. Ze <laughs> zullen het niet gaan krijgen... dat straks een nummer 22 wereldkampioen wordt. Hè? Dus, die, dus dat, dat, hij, hij moet voor zijn eigen eer... maar ook voor... Ja, complete voor de wordt, uh, moet hij gewoon terugkomen. En ik, ik hoop ook maar dat de match nu eindelijk een keer ja, openbarst open en zo. want tot Zes remises. Uh, ja, het was ook slappe hap. Uh, het was, het was, het was, het was, Overwinning uh, was wel nodig. Uh, ja, één van, van de twee. En ik denk ook wel dat het goed is voor Anand en voor de match... Uh, dat hij nou uh, ineens zo raar verlies heeft gehad. Dus we zullen nu interessantere openingen gaan krijgen. Ja. En uh, ja, ergens is het ook wel goed voor de mensen eigenlijk. Want het, het zou toch een beetje teur zijn als dus ze twaalf remises zouden krijgen. Ja, aan de andere kant, je kan ook zeggen: die Gelfans, uh, die kan hier moeten putten. Die weet dus dat die ja. Ja, van Ja, zeker. Hij was bij de persconferentie ook uh, eigenlijk de rust zelf. He. was helemaal niet euforisch of zo. Dus uh, hij, je krijgt er best een zware kluif aan. Dit is natuurlijk ook een hele ervaren speler... en ook echt een topgrootmeester daar niet van. Maar we scharen hem toch niet in het rijtje van... Uh, de wereldkampioen, hè? Kasparov, Karpov, Anand. Maar zou dat het, zou, zou het ook echt erg zijn? Zo, nou, erg is een groot woord, maar... Is dat vervelend als hij nou, dat als het hij een niet kamp, match wint? Het zou een kampioen worden die niet als. Uh, dan krijg je zo'n zo zo zo zwevend uh, ja. gebeuren. Zeg ik een periode met eigenlijk een, een non-kampioen. Want niemand ziet hem als de sterkste speler. Dat is wel vervelend. Maar ja, uh, waar, waar, waarom, waarom, doet hij dan, waarom is hij dan de uitdager? Nou ja, omdat hij zich geplaatst ja. heeft. Hij heeft andere mensen verslagen. Dat is, komt maar soms... Moet de schaatswereld er niet gewoon een beetje aan wennen dat het, dat het zo kan? Ja, maar goed, eigenlijk de beste speler op dit moment, Carlsen, uh, uh, die heeft zich teruggetrokken vanwege het systeem. En zo zijn er wel een paar dingen te noemen... dat je zegt, ja, de, de, de, de road, de, de weg naartoe die, die zou men eens onder de loep moeten nemen. En, ja. en je moet eigenlijk een andere formule hebben... om die tot het wereldkampioenschap leidt. Oké, okay, dat zal er wel. Maar dat zijn allemaal praatjes achteraf. Ja, Daar hebben we ja, nou ja. niks meer aan. Hij heeft zich keurig netjes zelf geplaatst. Hij speelt nu om dat wereldkampioenschap en hij doet zijn uiterste best. En hij doet het uh, voor, voor zijn doen enorm goed, die van, Dus de uitdaging... Uh, die door niemand was getipt. Misschien een paar vrienden in Israël. <lacht> maar die staat nou voor. Nou, dus dat wordt leuk. nog wat te komen. Hele, hele, ja. Jij verwacht nog wel uh, het, nog, nog enig vuurwerk. Uh, eerlijk gezegd verwacht ik dat Anand nog steeds een titel behoudt. Maar goed, hij moet wel nu wat gaan laten zien. En uit een ander vaatje tappen. Oké, okay, Hans, dankjewel. Hans Beum. Hij blijft het volgen voor ons, die uh, WK. Twee kamp daar in Moskou. Laatste bericht, voetbal bij de romans. Sport in Lissabon is er namelijk nou niet in geslaagd om de Portugese beker te winnen. De ploeg van Ricky van Wolvenzinkel en International zijn schaars verloor met 1-0 van Academica Coimbra. Het is pas de tweede keer dat Academica de beker wint die eerste keer was in 1939. Dus ook schaars komt zonder beker naar Oranje toe. Einde van langslijn. Lijn. Zometeen John Jans van Galen met het oog op morgen. Fijne avond.